Met het NOS-journaal. Vanwege de harde wind gaat vandaag in tientallen plaatsen de Carnavalsoptocht niet door. Onder meer de grootste optocht van Twente, die in Oldenzaal is afgelast, en ook die in Prinsenbeek bij Breda gaat niet door. Gisteren werd al duidelijk dat de optochten... in onder meer Heerlen, Sittard en Tilburg zijn afgelast. Sommige Carnavalsverenigingen besluiten vanochtend of de optocht wel of niet doorgaat. Bernie Sanders heeft de democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Nevada gewonnen. De senator was favoriet nadat hij bij de voorverkiezingen in New Hampshire en Iowa ook de meeste stem had gekregen. Zijn rivaal in die staten, Pete Buttigieg, stevend in Nevada af op de derde plaats achter oud-vicepresident Joe Biden... In Sydney zijn de slachtoffers van de bosbranden in New South Wales herdacht. In die deelstaat kwamen 25 mensen om het leven... onder wie zes brandweermannen, drie uit Australië en drie uit Amerika. De Australische premier Morrison dankte in een toespraak... alle brandweermensen voor hun inzet. Hij kreeg tijdens de bosbranden afgelopen maanden veel kritiek... omdat hij lang te weinig maatregelen zou hebben genomen tegen de bosbranden... en weigerde de invloed van de klimaatverandering te erkennen. In Italië neemt de regering noodmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De zwaarst getroffen gebieden in het noorden van het land worden afgesloten van de buitenwereld. Dat betekent dat tienduizenden inwoners voor onbepaalde tijd geen kant op kunnen. Volgens premier Conte zijn de maatregelen noodzakelijk om de gezondheid van de Italianen te beschermen. Het aantal coronapatiënten in Italië is in een paar dagen opgelopen naar 76. Twee mensen zijn overleden. Het weer. Veel regen en wind vandaag, vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt 8 tot 12 graden. Later in de middag vanuit het noorden droger. Ook morgen regen, dan wel wat minder wind. En de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS journaal. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak, arm, beroerte, alarm. En jij?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 Zondagmorgen 8 uur, tijd voor 2 uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug bij deze aflevering van ZFM Klassiek. De 93ste, om precies te zijn, althans de 93ste... Opname wel meer uitzendingen gehad, maar dit is de 93ste opname. En dan van het tweede deel. En dat beginnen we maar met een kleine voorbeschouwing. Ik het zo maar zeggen. Want slotverrekening, dit is het carnavalsweekend. En uh, dat betekent dat daarna de uh, vaste tijd ingaat bij uh, de katholieke kerk. En dat uh, houdt dan ook in dat het natuurlijk weer de tijd is van de passies. ...de uh, Passion komt er weer aan... Uh, ...nou ja, er zullen weer een heleboel uitvoeringen plaatsvinden... ...van onder andere de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach... ...nou, laten wij u dan vast in de stemming brengen... ...ik weet niet of dit jaar weer een complete uitzending komt... ...ik hoop het eigenlijk wel bij, uh, bij ZFM... ...dat we hem weer helemaal kunnen uitzenden een keer... ...maar... Uh, nu een kleine uh, voorbeschouwing, zal ik maar zeggen. Dus we gaan luisteren naar het eerste gedeelte uit de Passion van Johan Sebastian Bach. Uh, BWV 244, het eerste deel, nummer 1. Komt hier tochter, help meer klagen? Nou, ik zei het al, Bach heeft natuurlijk uh, dit stuk, dit gigantische stuk geschreven. Dat eigenlijk een hele tijd. Uh, ...ondergedoken was of niet meer bekend was. En eigenlijk door Mendelssohn is het weer in de belangstelling gekomen. Nou, we gaan eh, luisteren naar die Academy of Ancient Music... Eh, ...die samenwerken met The Choir of King's College. Dat was een fantastisch koor. Eh, het Cambridge King's College School Choir... Uh, en dat allemaal onder de algehele leiding van Sir Stephen Clearberry. Ja. Het is natuurlijk een beetje een uh, tijdsgebonden stuk... om het zo maar eens te zeggen. Maar de, het blijft daarbij ook fantastische muziek. Er zijn natuurlijk over dit stuk heel veel opvattingen. Uh, dit is een totaal andere opvatting... dan, uh, dan die wij altijd uh, de afgelopen jaren hebben uitgezonden. Uh, want in de tijd van Bach... Uh, dat het stuk voor het eerst werd uitgevoerd... was er helemaal geen ruimte voor twee koren en groot orkest. Dat bestond helemaal niet. De uitvoering van Bach deden volgens mij zelfs ook helemaal geen vrouwen aan mee. Uh, de hoge stemmen werden daarbij allemaal gezongen door jongenssopraantjes. En uh, bij de oorspronkelijke uitvoering was dat dus ook zo... Uh, ja, er zijn natuurlijk hele pompeuze uitvoeringen met groot symfonieorkest, twee koren en, en ook over tempo waarin het stuk moet worden gespeeld uh, zijn vele meningen en opvattingen. Ik persoonlijk, als ik heel eerlijk ben, vind nog steeds de uitvoering van uh, Amsterdam uh, Barok Orkest en Koor onder leiding van Toon Koopman vind ik nog steeds de mooiste. Maar dat is puur persoonlijk, dat zal voor iedereen weer anders zijn. Uh, ik hoop dat we het weer voor elkaar krijgen om hem uh, dit jaar weer integraal uit te zonden. Die zender, die prachtige uitvoering van Ton Koopman dan. Uh, daar gaan we wel aan werken. En uh, ik hoop dat we dat inderdaad in de paastijd weer voor elkaar gaan krijgen. Nu gaan we vrolijk verder met dit programma ZFM Klassiek. Want het is geen praatprogramma, hè? Nee. We gaan door met het pianoconcert nummer 1 in E mineur. Opus 11, deel 3: het Rondo Vivace. En dat stuk werd geschreven door Frederik Chopin. Benjamin Grosvenor speelt piano en hij werkt samen met het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Elim Cham. stuk gaat over een dame. Of liever gezegd over een meisje. We gaan luisteren naar uh, de preludes, boek 1. En daaruit l 117, nummer 8. La fille aux cheveux de lin. Oftewel, vertaald het meisje met vlasblond blond haar. Claude Debussy, die uh, schreef het. En uh, vikingur Olafsson... Die speelt piano. was een heel mooi meisje geweest. Uh, dit meisje met flas, blond haar. Ja, en mocht u uh, ondertussen wat bijgeluiden horen... een beetje gerammel of gegier. Uh, dat is gewoon de wind die je door het huis schiert. Uh, rond het huis giert, <lacht> Niet door het huis, maar wel er rond. Het waait lekker als ik dit aan het opnemen ben. En die bijgeluiden hoort u, daar kan ik niks aan veranderen. Het is nog eenmaal zo. Uh, wij gaan verder met de... Even kijken hoor, wat krijgen we nu? Uh, ja. We gaan nu verder met de symfonie nummer 3 in S-majeur. Deel 3, het Scherzo Allegro Vivace. En het is uh, gearrangeerd, deze symfonie, voor klein orkest. Dat is ook wel weer apart. En dat is gedaan door Ferdinand Ries. Het is van Ludwig van Beethoven. En het wordt dus uitgevoerd door de Compagno Compaña del Punto. Voor klein orkest dat uh, wel met een uh, volledige bezetting zou te horen, maar alles wat minder dan mijn groot symfonieorkest. Goed, we gaan verder met iets heel apart. Ja, dus af en toe dan krijg je komjes van die dingen tegen en denk je: hé, hey, dat is wel leuk. Het is heel onbekend, maar wat maakt dat uiteindelijk uit? Het kan ook mooi zijn. We gaan luisteren naar My Neighbor Totoro. En dat komt uit een uh, Japanse gelijknamige animatiefilm. Die heet dus ook My Neighbor Totoro. En uh, het is geschreven door uh, uh, Joe Hisaishi. Dat uh, is waarschijnlijk een door Amerikaan uh, genaturaliseerde Japanner. Of ik dacht van zijn voornaam is te ingewikkeld. Ik noem me gewoon Joe. Um, Joe Hisaishi, zo, dus, zo heet hij, en het wordt uitgevoerd uh, door het London Symphony Orchestra en Joe Hisaishi dus op piano. Hele leuke muziek, luister maar. Uh, geen tot Amerikaan genationaliseerd figuur. Nee hoor, dat is het niet. Uh, hij heet oorspronkelijk Mamoru Fujisawa. Maar hij heeft als uh, componistennaam, dus Joe Asaishi, aangenomen. Dat is een Japanse componist, dirigent, arrangeur, letterzetter en auteur. En zijn muziek is bijzonder door de vele verschillende muziekgenres. Nou, dat kon u hierin ook wel een beetje terug horen. Waaronder minimalistisch, elektronisch en ook nog klassiek. Hij is geboren, deze Japanse componist, op 6 december 1950. Hij is dus uh, 69 jaar oud. Nou, bent u weer helemaal op de hoogte en dan uh, bent u weer helemaal bij. Wij gaan uh, verder met The Voyage of Sirius, de Music of uh, uh, Sisyphus. Ja, dat is hem, Sisyphus. <coughs> Debbie Wiseman die, uh, die schreef het en het wordt uh, uitgevoerd door het Nationaal Symfonieorkest Orkest onder leiding van Jean-Andrea Noceda. Hele mooie, aparte en ook wat onbekendere muziek uh, tegen. En dat maakt het nou juist zo leuk. We gaan uh, na dit prachtige stuk verder met een vioolconcert. En wel opus 1, deel 3, Allegro Conspirito. En uh, dat is ook weer van zo'n componist die, uh, waar ik persoonlijk nog nooit van gehoord had. Loris uh, Czegnavorian, zo heet de man... En een, dat is een Armeens componist, en geboren in 1937. Uh, hij, uh, we gaan luisteren naar Emmanuel uh, cechnavorien Viol. Even kijken, ja. En dat zal waarschijnlijk een familielid zijn, misschien zijn zoon wel. En uh, uh, uh, het Frankfurt Radio Symfonie Orchestra onder leiding van Uri Edelman. Thank you. er dus leuke dingen tegen. En uh, dat is altijd leuk. We gaan verder met nog iets aparts. Dat um, is uh, Come Again Sweet Love Doth Now Invite. En dat is van John Dowland. En het wordt uitgevoerd door Tarachea. Dat is een ensemble. En uh, dat wordt aangevuld met uh, David Majoral percussie. Ook dit klinkt weer heel apart. Zullen we zeggen, uh, dit is geen klassieke muziek? Nou, ik zou niet weten, waarom niet? Het is uh, prachtige muziek van uh, John Dowland. En ja, dat er wat percussie achter zit. En dat het een beetje ja, ritmischer klinkt. Dat kan natuurlijk gewoon. Hè? We gaan... Uh, ja, het is, het is gebeurd, uh, dames en heren. De 93ste uitzending uh, zit er weer op. En... Uh, wij we gaan weer afscheid van u nemen. Ik hoop dat u er bij het ontbijtje een beetje van genoten heeft van deze muziek. Volgende week zondag dan zijn we natuurlijk weer tussen 8 en 10 uur. En uh, ik ga besluiten met wat ik tegenwoordig een beetje als eindtune gebruik. <laughs> ik vind het wel leuk eigenlijk om ook de overgang naar het volgende programma wat makkelijker te maken, want dat is natuurlijk jazz. Nou. De bekende Hubert Laws heeft een hele leuke jazzy bewerking gemaakt van Bachs Brandenburgs Concert nummer 3. En daar gaan we mee besluiten. Gaan we voortaan, uh, gaan meer van dit soort dingen zoeken, want er zal nog wel meer van hem zijn. Dus uh, ik dank u voor het luisteren. Veel plezier met de collega's van de uh, Jazz. En uh, klassiek is er weer volgende week zondag. Dag, fijne dag. Oh,